Middernacht, het begin van zondag 4 februari. Bastiaan nachtegaal met het NOS-journaal. Bij een brand in een dak en thuisloze opvang in Leiden... zijn vijf mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De anderen hadden rook ingeademd, maar hadden geen verdere behandeling nodig. De brand is rond half tien ontstaan in een van de kamers. Inmiddels is het vuur onder controle, maar de bewoners keren vannacht niet terug. Voor hen is elders opvang geregeld. De Russische luchtmacht heeft verschillende doelen van de rebellen... in de Syrische provincie Idlib onder vuur genomen. Het is een vergelding voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig. De piloot werd door de opstandelingen doodgeschoten. Bij de vergeldingsactie zijn volgens het Russische ministerie van Defensie... 30 rebellen gedood. In de scène bij het Franse plaatsje Merikour... drijft zo'n 250 ton rotzooi voor de sluis. Oorzaak is het extreem hoge waterpeil in de rivier... In Parijs werden honderden mensen geëvacueerd. Het water stroomt nu langzaam weg en al het afval drijft mee. Het gaat om zo'n 8000 vierkante meter afval, soms wel een halve meter dik. De toeristen die in Cambodja vastzitten vanwege een seksueel getinte dansavond... kunnen vrijkomen als ze ruim 31.000 euro betalen. Het gaat om tien toeristen onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem. Familieleden noemen de borgsom afpersing. En voetbal. Irakles Almelo tegen Ouder Den Haag... is geëindigd in gelijkspel. Het werd 1-1 in Almelo. In eerder vanavond boekte PSV een overtuigende overwinning. Tegen Pex Zwolle won de ploeg in eigen huis met 4-0. Luc de Jong wist drie keer te scoren... en Brenet maakte het laatste doelpunt. SC Heerenveen won vanavond thuis met 1-0 van FC Twente. Het weer. De temperatuur ligt vannacht tussen 0 en min 3 graden. Het kan lokaal glad zijn... Het is overwegend bewolkt en er kunnen wat winterse buien vallen. Ook morgen is er veel bewolking met kans op wat winterse neerslag. Soms kan even de zon doorbreken. Het wordt 2 tot 4 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. BNN VARA Misschien wel het mooiste boek over vissen is De Oude Man en de Zee... van Ernest Hemingway. Het verhaal van een grijzaars die elke morgen de zee opgaat om vis te vangen. Op een dag komt hij een enorme zwaardvis tegen. Na een lange en verbeten strijd weet hij het dier te overmeesteren. Maar de zwaardvis is zo groot dat hij niet aan boord past... en de oude man hem aan de zijkant van zijn boot moet binden... Op weg naar de haven eten haaien de zwaardvis op. Als de man thuiskomt, bebloed en uitgeput, is er niks meer over. Maar de oude man, mager, schraal en met diepe rimpels in zijn nek en littekens op zijn handen, houdt van de zee en van de dieren die erop en in leven. Zoals niemand anders. Ook als de zee veel geeft en weinig neemt. En andersom. Het echte vissersleven is minder romantisch dan Hemingway het schetste, stel ik me zo voor. Zeker nu het ook het draait om quota en regels. Maar een bijzonder vak blijft het. Bikkelen op een boot, weer of geen weer. Maar is het ook nog leuk om visser te zijn? En hoe is het om dagen alleen op zee te zijn? In een kleine ruimte, met je collega's. Ik vraag het aan drie... Vissers, drie generaties vissers zou je kunnen zeggen. Jaap Tanis, hij viste veertig jaar lang op tong en school. Klaas Jelle Kofferman viste vanaf zijn zeventiende... maar stopte daar twee jaar geleden mee. En Hendrik Kramer, en die gaat nog elke week de zee op. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van de visserij. Zij zijn de zes ogen van de Vries. Hele goede nacht, live vanuit het Chinese restaurant Sea Palace... aan het Amsterdamse Oosterdok. En welkom, Jaap, Klaasjelle en Hendrik. Mannen, als ik denk aan visserij, dan denk ik dat is een beroep. Dat gaat van vader op zoon. Klopt dat, Jaap? Ben je... In jouw geval? Jawel. Mijn vader is begonnen met ons bedrijf. En uh, je had drie zonen. Ik ben de jongste. Ik heb nog twee oudere broers. Allemaal de visserijen. En allemaal de visserijen. We hebben met drie schepen gevaren en we varen er nu nog met twee. Door de regelgeving één schip op moeten ruimen. En, en was dat ook vanzelfsprekend? Had je eigenlijk iets anders willen doen of wat, moest je? Nou, dat was geen dat vraag. Er was geen vraag. Dat was, en ik had er zin in ook zelf. Uh, je zag dat uh, de schepen lagen vroeger bij ons uh, in goede reden voor de deur. Mijn vader nog met zijn schip. Later. Uh, Verhuis naar de Deltahaven En dat was een passie. Daar ging je als jongetje al mee naar zee... en zo is toch het verder gegroeid. Passie dat in het genen. Klaas Jelle, is dat bij jou ook zo? Ja, iets anders. In de eerste jaren LTS gedaan... na de basisschool. En uh, nou, dat beviel me ook niet zo erg. Dus toch naar de visserijschool. Ja, en dan rond je toch het, uh, het vak in het familiebedrijf in. Visserijschool, bestaat dat nog? Uh, t, uh, ja, het is eigenlijk tegenwoordig... een uh, maritiem uh, ja. college geworden. Ja. Wat heb je daar, wat is het belangrijkste dat je daar geleerd hebt? <laughs> ja. Ja, ik denk van, dat ik me daar door een aantal leraren die hebben wel geleerd hoe je jezelf moet profileren... en trots moet zijn op je sector. Ja, en daar dat ook uitdragen. Ja. Hendrik, ook uit een vissersgeslacht? Ja. Uh, vader, grootvader, overgrootvader. Ja. Uh, vier of vijfde in een, in een generatie, ja. En ben jij ook vanzelfsprekend uh, dat, dat je dat ging doen? Of... Niet, nou, niet ik ben vraag. de jongste in het gezin. En uh, mijn broer uh, wilde niet. En mijn zus, ja, het is, geen, het is echt een mannenberoep. Ja. En uh, nou, mijn vader liep me wel heel vrij, hoor. En uh, die zei van... Uh, maar uh, ja, ik heb er uiteindelijk wel voor gekozen. Ja. Jij bent de jongste van mijn drie gasten tafel, 31 jaar. Hoe is het eigenlijk gesteld met de animo van jonge mensen... om nog visser te worden? Nou, uh, bij ons uh, in de noord dan, zou ik maar zeggen, daar uh, is het uh, maar goed. Maar voor wie dat niet weet, want ik ben van de zuid. Maar ja. de, Jaap, de noord is... Jaap komt uh, uit de zuid inderdaad, ja. dus uh, zuiden van Nederland, uh, Zeeland, uh, die, die komt er En in. En uh, Klaasjel en ik uh, komen oorsprong uh, ja, van Urk. En uh, ja, bij ons is het goed. Er ja. uh, is nog uh, veel aanwas en uh, jonge gasten die naar zee willen. Maar uh, in België en in Zeeland en zo, daar uh, hebben ze dan meer Je uh, kan uh, ook wel mee. even op springen. Ja, ja. Bij, hebt, ons is de, de, bij ons is de opvolging, uh, van de week stond het al in de krant. Op Urk is de grootste uh, geboortegolf, he. Ja, ja, ja. Daar weppen ze meer dan ze bij ons in de Zuid, denk Nou ja, maar die kunnen ze kennelijk ook allemaal aan het werk helpen. Die ja, van, ja nee, maar, maar bij niet. ons is de opvolging, uh, dat is zorg. Hoe het zou eigenlijk? het verschil komen dat, dat, dat, dat er meer animo is dan, uh, dan in het Zuid? Nou, ja, hebben, ten eerste hebben ze allemaal meer kinderen. Ja, ja maar dat, de, dan zou je zeggen dat het moeilijker is om ze allemaal aan het werk te krijgen. Ja, als je er tien hebt, dan gaan er een lichtvuis naar de zee. Ik trouwens hen trouwens ook nee. schuren, hoor. Hebben, het valt wel mee met die kinderen. Ja, ik denk dat dat... Nee, maar bij ons is de, is echt de opvolging. Uh, er draait ook nog een vesterijschool. Die, die staat door, onder het regime van het uh, transportcollege in Rotterdam. Mm -hmm. Er zetten wel veel leerlingen op, maar die gaan bij ons allemaal uh, ja, ook veel uh, in de sleepvaart. Huh. Zeeland heeft natuurlijk, uh, waar wij vandaan komen is nog Zuid-Holland. Daar hebben we natuurlijk uh, Rotterdam. Met onze sleepboten. Ik vind je veel dat dan een Zeker de toe? toekomst dan de ja, visserij misschien. Zijn, dus en dan nu, nu, vooral nu de toekomst natuurlijk, dat de puls onder druk staat. Ja, daar gaan we het over hebben hoor. Jaap. Ik weet het. Je, <lacht> zit, je zit vol vuur over die pulsvisserij. Dat <lacht> komt helemaal goed. Uh, uh, jullie uh, vissen en visten, moet ik zeggen. Want uh, jullie uh, twee vissen niet meer. Maar voornamelijk op school. je uh, levert dat het meest op? Uh, in kilo's wel. Ja. Uh, in visprijs natuurlijk niet. Uh, ligt het wat goedkoper. Uh, uh, maar het is meer ook een beetje een, een seizoensgebonden visserij. Uh, dus in de zomermaanden uh, schoolvisserij. Uh, wintermaanden uh, tongvisserij. Voornamelijk in de Duitse bocht. Een beetje combinatie van beiden. Uh, en dat is dan mede... Uh, Vanwege de tijd en dan met slecht weer, nou, dan heb je geen zin om nog twaalf uur uh, richting de Doggersbank te gaan stomen als nee. je het ook twee uur uh, boven de Waddeneilanden kan vangen. Kijk, dus ja, ja, ja. dat is ook zo. Het is, hoe weet je eigenlijk waar vis zit? Oh, Dat is ook wel zo'n lastige. Uh, ja, is dat, dat een Ja, absoluut. Uh, veel ervaring. Uh, je krijgt, uh, ik heb uh, bijvoorbeeld op bestekken gevaren uh, gevist waar mijn vader ook gevist heeft. Ja. Maar, uh, soms... Is het dan een familiegeheim? Dat, is echt, ja, dat uh, was in het begin we wel ons. zo. In het begin ja. werd er heel uh, sneaky over oh, gedaan. Ja? Tegenwoordig uh, kunnen we natuurlijk alle gegevens op een uh, usb stickje uitdelen met elkaar. Vloot is ook kleiner geworden. Dus we zijn transparanter daarin geworden. Ja. Maar je, je, je, je hebt zo gigantisch veel factoren waar je rekening mee moet houden. En waarom zitten ze het ene jaar in augustus wel in dat gebied... en het volgende jaar niet? Nou, Dan kun je meer dan honderd factoren kun je benoemen. Die dus daar je hebt toch wel gewoon pech? Je hebt wel een specht. Ja. En soms kan dat op een paar kilometer, een paar zeemijlen uh, afstand. dat je toch bij zo'n zo vleugje langs uh, vist en niks hebt. En later hoorde je een collega die lag daar te vissen. Ja, die had er net een vol. Ja, jij bent een oude rot in het vak. Is, het, ervaring telt dit en dit soort dingen. Weet ja. jij nog feilloos waar vis zit? Nu. Ja? Nu, nee, ja? nu vaar ik niet meer mee. Natuurlijk. Nee, maar als ik mee zou gaan, dan zou ik nog wel proberen op een paar plekjes. Dat jij toch wel, Hendrik? Van... Want jij, uh, uh, heb jij dat al te pakken? Dat je weet van, ah, daar zit vis. Nou, je hebt je logboeken natuurlijk. En uh, je hebt de jongens aan boord. Dus uh, als je... Ik ben uh, 31, maar ik heb uh, mijn collega's. En uh, de jongens waar je, mee doe, uh, waar je het, uh, het schip mee draaien houdt... die hebben ook ervaring natuurlijk. Dus je kan altijd vragen. Je hebt buren, je hebt ouders. Je hebt uh, of je vader dan. Ja. Die je om raad kan vragen. Dus... Uh, er zijn altijd wel uh, bronnen om te, uh, erachter te komen... waar ze zouden kunnen liggen als je ze op dat moment niet vangt. En, en meer dan 100 factoren, zei Klaas, dat noem maar eens... Uh Nee, noem maar ah, eh, drie belangrijke. Nou, uh, Noordwestenwind uh, is bijvoorbeeld zo'n uh, zo dooddonder uh, die echt funest is uh, voor je vangsucces. Uh, Dat is slecht, daar moet je eigenlijk niet uh, uitgaan. Of... Nou, eigenlijk niet, maar goed, je, je doet het toch. Uh, soms tegen een beter weten <laughs> in. Uh, temperatuur uh, wil nog wel eens een, een rol spelen. Van het water? Van het water natuurlijk, ja. Uh, in nou ja, kracht. volle maan springtij. Dat uh, ja. kan, kan van invloed zijn. Het uh, helder water. Uh, als het water bijna niet doorzichtig is... maar dan praten we over dik water. Ja. Nou, ook weer zo'n factor die een rol kan spelen. Zowel positief als negatief. Het is echt... Uh, Ik zie ja, de ogen uh, achter je bril nog helemaal glimmen... als je het hier weer over hebt. Maar toch ben je nee. geen visser meer. Nee, uh, nee. Waar ging het mis? Ja, waar ging het mis? Uh, 2014, uh, 2013, 2014. Slechte periode voor ons bedrijf. Uh, voor, nou ja, eigenlijk voor de hele sector. Dure brandstof, goedkope visprijzen. Uh, per week ging er, uh, nou ja, draaide je 3.000, 4.000 euro met, uh, per schip achter, uh, achteruit. En als je dan vier schepen uh, moet runnen, als het zijn, familiebedrijven, ja, dat gaat hard. En in september draaide onze oogmotor in elkaar. Nou, dat was gewoon geen geld om die te repareren. Ja, dan gaat je schip uh, gaat naar de sloop. En ja, dan ben je snel klaar. Dus ja. ik uh, vandaag aan de wal. Uh, onder ja Niemand had kunnen bevroeden dat drie maanden later... het complete spectrum, 180 graden, de andere kant op was. He, de visprijzen uh, verdubbeld, bijna verdrievoudigd. En uh, olieprijs uh, 60, 70 procent uh, goedkoper. Ja, dan, uh, dan tikt het aardig aan ja. uh, in de goede cijfers, in Zeker. de goede kleur. Jij bent nu consultant. Ja. En uh, ik hoorde jou de, voor, voor de uitzending tegen je buurman zeggen... het is er twee geleden, maar het went niet. Hm? Het wint toch niet, zei je. Toch? Uh, uh, om aan, uh, wal, te, aan wal te werken. Ja, het leven aan de wal. Het, het, uh, ze hebben wel eens gezegd... Uh, ieder jaar dat je aan de, uh, op zee gevist hebt... dan kost het je ongeveer een maand uh, om te stellen. Dus ik heb dertig maanden... Uh, dus ik moet er nog een paar voordat ik mijn draai gevonden heb. Maar ja, de zee is gewoon een hele aparte wereld. Uh, die vrijheid. En uh, ja, nu moet je dus uh, je overal uh, aanhouden. Alles is geregeld. Uh, telefoons, die is niet stilstaan... En ja. Smaandersmorgen uh, het land achter je laten en uh, ja, daar komt toch een bepaalde vrijheid en uh, rust over je. Hendrik, kun jij je leven zonder visserij voorstellen? Nee. Oké. Okay. Nou, dan moet ik <lacht> even nadenken, maar nee, nee, uh, nee, dat kan niet. Ja, voor mezelf of gewoon als. Nee, voor jezelf. Nee, voor jezelf. Nee, nee, voor de wereld lijkt het me sowieso een slecht idee. Ja, precies. Maar, ja, maar, uh, maar voor, nee, okay. voor jouzelf ja. Nou, uh, ja, het zou wel. Als ik uh, ergens een loterij win of zo, dan zou ik een gerust wel een manier vinden oh, om te zonder. Maar, uh, dan kun je wel winnen. Dan zou ik er uh, 30 maanden uh, proberen te wennen, inderdaad. Nee, natuurlijk, uh, ja, alles kan. Maar uh, ik, niet. Het kan ook uh, door de lichamelijke, lichamelijke dingen kan het stoppen. Ja. Of, uh, in dit geval is het uh, bedrijfsweiniging, maar ik kan, uh, kan van alles. Ja, dat ziet er ook nog wel gelukkig uit. Hoor. Het is niet dat hier een hoopje mensen zit, dat is ook niet. En ja, jij hebt 40 jaar gevist. Dus dat heb jij. Hoeveel, nou, heel wat maanden nog wat moet je wennen? Of gaat het goed? Nee, maar dat gaat nu al, hoor. In het begin niet. Het eerste jaar... Uh, maar, ja, ik praat veel. Ja? En ik luister veel, ja. Ja. Wie? En nu, uh, het eerste jaar heb ik erg moeten wennen. Mevrouw Dagstad moet van terechtkomen. Ja, die was ja, natuurlijk altijd door de week Echt, Mijn vrouw heeft uiteindelijk... Uh, ja, je zie je kent er niet op groeien natuurlijk. En je bent uh, bij varen van zondagnacht tot vrijdag. Dus dat is een heel apart leven natuurlijk. Hoe was dat vrouw. voor je ineens? Ja, dat was eigenlijk... Nee, uh... hey, maar we hebben gelukkig nog twee schepen. Uh, en nu ga ik een hele dag... Uh, dus ga maar verven, ga maar schilderen. Nee, schepen, nee, morgens huh? ga ik uh, half achter de deur uit... en s'avonds half zes thuis. Uh, we hebben, oh. Ik kom nog geen thuis eten. We hebben grote loodsen, we hebben nog twee schepen. Dus uh, ik heb nu pas eeuwig op mijn handen. Want nu moet je pas werken. Heel over mevrouw vrouw hey, ook. Geen als je schepper bent, dan werk je niet. Dan moet je denken. Ja, ja. Ja. Om zoveel mogelijk vest te vangen. Heel goed. Wij gaan uh, uh, straks natuurlijk ook over... De, de, de, de, de, praten over hoe het leven van een visser eruit ziet. Ik wil eerst even een technisch inkijkje voor de luisteraar. Want. Uh, er zijn verschillende methodes. He. Je hebt het, het ouderwetse, noem ik maar even, vissen met een boomkor. boomkor. Nou, wie wie wil even uitleggen hoe de, wat dat is? Uh, Boomcor is uh, aan beide uh, zijden van het schip een, uh, een tuig uh, overboord zetten... Uh, van 12 meter, met erachter het net. Ja. En dan werden er uh, wekkers, dus kettingen, uh, gebruikt... Uh, om de vissen van de zeebodem af te krijgen. Ja. jagen. Dat is boomkor. Traditionele bank, hoor. De traditionele bank, ja, hoor. Als ja, dat een boer zijn land omploegt, ja. deden wij de zeebodem omploegen. Ja. En dat moest met veel pk's gebeuren. Ja. Om, die, om dat scheppen uh, ongeveer... En hey, is dus heel kon. veel diesel, hè? Goed, heel veel, veel diesel. Om, dat, allemaal, ja, dat ging gemiddeld uh, op 100 uur. Wij waren altijd uh, ongeveer een week zonder 100 uur. Om de Zuid... Uh, en hey, om de Noord, die gaan meestal wel wat langer. Maar wij rekenen... De... Harder, <laughs> nou, die moeten vader stomen. In de oh, Zuid ja. is die visserij heel anders. En dan is het pulsvissen, Hendrik. Misschien kun je dat even uitleggen. Daar is veel over te doen ook. Daar ga ik ga het later nog over hebben. Maar ja, dat is een, is een nieuwe techniek. Dat is eigenlijk een alternatief uh, om de tong te vangen. Die je dus heel goed met boomkor vangt. En dat is, uh, ja, vooral voor de Nederlandse visserij, is dat, uh, ja, dat is eigenlijk de dobber waar de Nederlandse visserij uit drijft. Ja, sinds uh, de, uh, een paar jaar. En sinds een paar jaar hebben ze door uh, hoge brandstofprijzen hebben ze een techniek ontwikkeld. Waardoor ze wel de vis zeg maar, van de bodem af kunnen krijgen. Want dat is het. Dat is het en in het netje. En uh, de, ja de die... vis leeft net onder de bodem heen. Net onder mm -hmm. het zand. Ja, dat weet ik. ja ik hey, het Daarom waren die zeker? zware kettingen. Ja. En nu doen we ze op laten schrikken. Met een schokkie. Met een klein schokkie. In plaats van, uh, in plaats van uh, wekkerkettingen, inderdaad. Dan is dat helder, de techniek. Nee, hey, dat is... De... 2010 is dat ongeveer uh, bij een schepen... De, de eerste zes, uh, die zijn er met uitgerust. Uh, mm -hmm. Wij hebben toen... Uh, dat was die eerste serie van 24. 24 schepen ja. in Nederland die dit mochten, hè? Ja. Die mochten dat door een uh, ontheffing, hey. Geen vergunning. Want toen ben ik de eerste reizen mee geweest met ons schip... waar wij uitgerust hebben. Waar ik altijd op gevaren mm -hmm. heb. Er waren nu twee neefjes van me met... Nou, dus, uh, Ik wist niet wat ik zag de eerste keer. De vis ja, nee, dat hadden we dus 40 jaar geleden en... maar gehad. <laughs> ja. ja, snap ik wel. Ja. Ik dacht, dan had ik nog veel meer kunnen vangen. Zo is het. Nou, ja, misschien staat het een beetje op losse schroeven. Gaan we straks over hebben, dat vissen. Zit je thuis te luisteren, dan heb je een vraag voor onze gasten... Uh, over vissen of het leven aan boord van een schip. Dan kun je hem nu stellen via de Radio 1-app. Als je die app nog niet hebt, nou, zet hem even op je telefoon. en Dan kun je je vraag naar mij toe sturen en misschien stel ik hem zo wel. ...van de Cardigans. En die bent op de Zweden. En dat land staat, ondanks een uh, kustlijn van respectabele lengte... ...niet in de toplanden van de EU als het gaat om de hoeveelheid gevangen vis. De Zweden staat veertiende achter landen nog als Kroatië, Letland en Polen. Nederland staat vijfde en de meeste vis wordt gevangen door Frankrijk... ...het Verenigd Koninkrijk en op plek 1 Spanje. De zes ogen van de vis. Hendrik Kramer, ik zie je bedenkelijk kijken bij die mededeling. Beklopt het niet wat ik zei? Nou, het is al ongedrijf. Ja, de nee, u belt dit. Nee. Ja, ja. Misschien uh, rekenen ze alle pijl jou mee, ik weet het niet. Aan tafel natuurlijk nog steeds mijn zes ogen. De visserballen Jaap, Tijens, Klaas, Jelle, Kofferman en Hendrik Kramer. Ik heb een paar stellingen voor jullie, heren. Um, ja, je mag reageren met ja of nee. En als je het, uh, daar behoefte te voelt, mag je het ook nog toelichten. Um, Hendrik, ik begin bij jou. In het weekend eet ik gewoon een lekkere gehaktbal. Dan heeft deze jongen mooi even genoeg van vis. Echt niet. Nee? Nee, echt niet. Nee, ik, vis... Ik zeg altijd, als iedereen vis kan eten zoals wij ze zaterdags en zondags eten... dan eet niemand vlees meer. En dan hebben we het CO2-probleem ook opgelost. Kijk, jij eet echt zeven dagen per week? Uh, nou, ik eet het, is, het geen ja, zeven ja. dagen per week, maar, maar wel, wel heel veel. Wel drie, vier keer in de week, ja. Klaar ja, Jerry, jij bent uh, nu op de wal. Uh, <hijs> uh, nou, ik ben uh, van huis uit uh, zijn wij vle vleeseters. Uh, maar één of twee keer in de week uh, ga ik toch echt wel... Uh, Komt er een op, een op tafel. Ja, en, en wat is het dan? Ik uh, ben een beetje een verwend kindje. Tong of Tarbot. Kijk. Ja? ja altijd vis? Aan boord weinig. Toen ik nog vader Dus yeah. zal ik gewoon eerlijk zeggen: wij bakten eigenlijk weinig vis. Oké, okay. ja, thuis. En thuis nu, nu, vooral nu ik thuis ben, dat is altijd twee, drie keer in de week. Uh... Ves. En okay. voor, uh, ja, tegenwoordig ook wel eens een zeerbaar starbot, ja. Ik heb voor kiezen kiezen natuurlijk. Dat is hè. ook zo. Ja. Ik geef mijn zoon opdrachten en hij brengt het mee. De, volgende stelling. Uh, Klaas Jelle, op zee heb ik vaak heimwee naar het vasteland. Nee. Nooit? Nee. Uh, als je op zee... De, ze vragen me nu ook wel eens wat mis je nu de laatste ja. twee jaar. Dat zijn absolute nachten uh, op zee. Wat is er mooi aan die nachten op zee? Uh, de rust, uh, de, een, een stukje. Ja, het, is, uh, het heeft wel iets melancholieks uh, eigenlijk, maar het, uh, het is enorm inspirerend. Ja, de, de, je, je merkt gewoon dat je dan eigenlijk niets voorstelt in dat machtige geheel. en dat je daar gewoon je beroep mag uitoefenen. Nou, dat is ook een beetje beangstigend. Dat we zo weinig voorstellen als mensheid. Toch? Uh, nou ja, goed. Zo ja, dat gaat helemaal. Maar dat gaat dus weer filosofisch worden trouwens. Uh, uh, uh, vol volgende week. Laten we even, precies, laten we even opdraaien dan. Op het vasteland heb ik vaak heimwee naar de zee, Hendrik. Nou, dat is wel grappig dat je het zo zegt. Want uh, zo is het vaak. Als ik op zee ben, dan uh, wil ik me graag naar huis. En ben ik dan een weekje thuis en denk nou, wat was de eh, oh, ja? zaak om naar zee te gaan. Ja, de afgelopen week was het slecht weer bijvoorbeeld. waren we de hele week dan... De... Nou, nu geeft hij mooi weer op voor aankomende weken. En dan denk ik, yes, dan gaan we, we, mogen we, weer. Gaan we knallen. Maar zodra je daar ja. ben, ik je, het was thuis ook wel lekker. Of... Nou, dan kijk je, ik kijk altijd wel weer uit naar het weekend. Als je een mooi reisje, een mooi, vee, een mooi scheepje vis aan boord hebt, ja. <macht> mooi. Um, de volgende stelling. Ik ken de rest van de bemanning. Beter dan sommige van mijn familieleden. Jaap, jij, bij jou gaat het een beetje hand in hand natuurlijk, familie bemanning. <laughs> familie, nou ja. De, he, mijn eigen zoon zat aan boord natuurlijk. Ja, ja, en, en nog ja. vier andere bemanningsleden. Maar had je een goede band met, met de rest met van zes, de bemanning? Wij moeten altijd met zes mensen varen. He. Verplecht. Kon je goed met ze? Ja, dat moet een team zijn. He. Je moet op elkaar uh, kunnen vertrouwen natuurlijk. Klaas Jelle was meegemaakt dat het minder boterde. Ja, tuurlijk heb je dat... Uh, Vaker meegemaakt dat, uh, dat je echt wel gekke dingen uh, met bepaalde bemanningsleden uh, haat. Dat dan? Ja, goed. Dat uh, wordt een beetje te lang, denk ik. Maar uh, eentje die. Uh simuleerde dat hij overboord gesprongen was waardoor ik nog een reddingsactie moest uh, uh, op touw gaan uh, zetten. Goed, dat was dat heel... een grap van hem of was het... nee, nee, die bleek later verstopt aan boord. te zijn. dus met zo'n soort idioten werd ik ook nog wel eens weggestuurd. Okay. Maar gros van je bemanningsleden binnen ons bedrijf, 10, 15 jaar aan boord, en wat, je dan, uh, wat de stelling is, ja, die ken je gewoon beter dan mijn of familielid ja. of partner, uh, absoluut. Ja. Ja. Nog eentje dan uh, Hendrik, ik heb in mijn leven zoveel potjes kaart gespeeld Ik kan geen kaarten meer zien Ja, maar niet aan boord Nee ik, uh... nee, ik, uh... nee, aan boord uh... Wordt er niet veel gekaart? Dat nee, stelde dat ik me zo voor dan Nee, wij doen, uh, doen dat niet. We doen veel bakkies, uh, tussendoor als we even vrij zijn. Een beetje hangen bij de koffieautomaat. En we kijken een uh, voetbalwedstrijdje en zo, zulke dingen. Of de wereld rijdt door of whatever. Maar uh, nee, kaarten niet. Ja, dus, er komt een vraag binnen via de app op, van op, een uit ja, Soest. En die sluit er wel een beetje bij aan. Die zegt, hoi, ik vraag me af of je tegenwoordig aan boord... gewoon internet en mobiel bereik hebt. Absoluut. Netflix, ja. ja. Ik uh, was een van de eerste kotters. Zo, samen met jullie hebben wij de eerste pijlen gedaan... een jaar of acht, uh, negen geleden... Met uh, internet uh, aan boord. Nou ja, dat was een hele verademing. Was dat ook al een beetje snel internet? Of, uh... Nee, maar goed, het, het was bij open. Maar uh, het, het is tegenwoordig nog sneller. Dus de jongens die kunnen WhatsApp Facebook en uh, e-mailtjes. Uh, een belletje doen. Uh, ja, het is net als thuis. En ik heb het altijd online. Daar, ja, ook al aan boord. Of... Ja, tenzij je aan dek bent of zo. Je staat en je, staal, ja, en je bent echt aan werk. De... Ja, dat moet je scherp. Maar zijn. in de in de. de... In de tussenperiode dat je even tijd voor jezelf hebt... dan uh, check je uh, WhatsApp je even en zo. Het is ja. ook wel lekker. dat dus je. Misschien is het wel minder voor de saamhorigheid van dat de bewoning. Dat is een beetje met ja, zichzelf Dat bezig. doe ik ook, hoor. Ik deed nu altijd uh, ik, ik de brom op die WhatsAppies. Ja? En nu ben ik een hele dag online, geloof ik. Okay. Ja, maar dat is nu Mijn vrouw voor... zei, Wat? ben je nu getrouwd met die telefoon nog met mij? Hoe, hoe vermaakte jij je vroeger aan boord? Toen je nog geen, kon je nog geen appjes zien Nee, dat, dat, toen was dat anders, ja. Zeg boek... jij wel vaak de kaarten? Uh, uh, nee. Toen, toen las ik tenminste nog boeken. Ja. Dat doe ik tegenwoordig echt niet meer. Maar toen hey, toe, toe las ik echt veel boeken. Toen heb je er veel toe. boeken gelezen. En, en de Visserijkrant natuurlijk. Dat was altijd de eerste krant die ik las. En cool. de Donald Duck. Vrij. Nog een vraag van Noortje. Die zegt: ja, iemand riep het hier al net heeft Het is echt een mannenwild. Kennen jullie eigenlijk vrouwelijke vissers? Wij hebben er op Urk twee dames gehad in een ver verleden die uh, het een jaartje geprobeerd hebben. Ik heb ooit begrepen dat er een Belgische vrouw uh, is geweest een periode. Ja. Die havende toen in Anste Kwamen ze regelmatig binnen. En een Zeelanders. Dus, er is nu een uh, van Sinken. Ja. Okay. Well, yeah, well. Ik vind het wel mooi dat jullie zei, in Zeeland is er één, dat jullie ja, die, als kunnen nee, noemen. Nee, dus ja. in Zeelanden. Ja, we kennen ja. hey, we, we, we kanen, uh, haast. Ja, ja. Dus ja. Nee, we nee, ik heb sowieso over veel de... visser. Maar je, Seven, er zijn twee die hebt een jaar geprobeerd... maar dat lukte niet. Nee, dat uh, praat je wel over 25 jaar geleden. compleet andere tijd natuurlijk. Ja. Uh, tegenwoordig, ja. Ik denk dat je sommige dames... Uh, als je die uh, in een steegje tegenkomt... dat je wel een blokje omgaat. Dus die zouden dit beroep prima kunnen uitoefenen. Ach, nee, en, uh, die is voor jou rekening. <laughs> Vraag van Jenny. Wat is het mooiste dat je kunt zien tijdens het vissen? Nou, ik heb wel eens gehoord van als jullie heel ver in de Noord lagen Klaasjelle, kijk even naar jou, dan uh, konden jullie wel eens uh, Noorderlicht zien. Je kon uh, het Noorderlicht, kon je af en toe ja? zien. Dat is prachtig. Ja, heb maar uh, mooi, je moet je voorstellen, uh, zomerdag noordelijke uh, vissen. En dat je dus de zon en de maan tegelijk hun werk uh, zien doen. Dus uh, dat het eigenlijk, aan Weet... de uh, ene kant is het gewoon nog nacht... en aan de andere kant uh, is, blijft het dag. Dat soort uh, dingen, dat heeft me altijd nog, nee, nog steeds verwonderd. Ja. Ja. Maar ik, ik vond het mooiste als die bak vol zat met tong. <lacht> nee? Ja, daar ga je voor. Maar genoot je, ook, ja, nee, ga, maar genoot je ook wel eens van de natuur? Of uh, ja, natuurlijk. zit je alleen maar op de ruimte met nee, Nou ja, daar gaat het om. Is het een eenzame van... beroep eigenlijk, jongens? Ja, vissen? Eenzaam. Ja, Nee, het is elke keer uh, elke trek die wij ophalen uit de, uit de bodem, nee, uit de zee. Mm -hmm. hey, elke trek die wij, wij uh, doen, die vestuigen een uur en drie kwartier sleep over de bodem. En dan worden ze opgehaald en is het elke trek opnieuw uh, wassel erin zitten. Hey? Dus, ja, maar het is niet, het is niet heel sociaal. Hey? Uh, het is niet een heel sociaal beroep. Zoals. Uh, in een grote, groot bedrijf of een, gro of een grote corporate nee, of zo? Nee, dat, he, want er gaan alles uh, zomaar uh, printers mee, zou ik maar zeggen. Iemand die vraagt, kan ik niet graag een weekje mee om te kijken? Ja, gebeurt dat wel eens, hè? Ja, bij ons vragen ze dat wel, hoor. Vrienden yeah. of KNC. En, en maar die zijn dan toch tegen, half en de week zijn ze zat. Want het is ja. elke keer natuurlijk... Wij hadden laatst een vertegenwoordiger mee en die zei echt... Die zei: ja, Het was ook wel een drukke week hoor. Dus dan lachten we ook wel een beetje van: ah, een beetje stoer doen, zeg maar zeggen. Maar die zei: echt, Werken jullie keihard? Kei dat is echt. Uh... Ja, hij moest ook wel ja. neem ik aan, hè? Hij, uh, hij zette bijvoorbeeld even koffie voor ons. En nee. dan kwamen wij dus weer achterin. Zo noemen we dat als je van dek afkomt. En uh, nou, we hadden even een bakje gedaan, we zaten met hem te praten. En vervolgens ging de bel weer dat er netten weer kwamen. En toen zegt hij: Jullie zijn er net. En ja, wij een beetje stoer. Van, uh, ja, ja, dat hebben we gewend. Maar hij heeft de hele week volgehouden? Je kunt er ook niet af doen. Nee, nee, je kan er niet nee. af. Ja, of je, moet, heel veel, uh, of je ja. moet een goede baas hebben... dat, je, dat er een helikopter wordt gestuurd. Ja. Maar, uh, nee, Ruud. hij moet de hele week is geen achterdeur. Nee, precies. Ik, ik kijk even naar de overkant. Uh, Job en zijn broer Kees-Jan is met mij mee geweest. Oh, samen Job, is, met Job een, is mijn redacteur, ja. voor wie dat niet weet. Ja. Ja, samen met een uh, studiegenoot en... Uh, toen op een gegeven moment, toen heb ik ze, ze lagen nog in de kooi... en jongens, we komen nu echt aan de tekort, jullie moeten erbij. En toen, na 24 uur, komt hij boven en zegt... slavendrijver, mag ik daar nu even een uurtje pitten? <laughs> Het was echt vangsten gigantisch goed... en dan geeft je gewoon een adrenalinestoot... Maar toen moesten de jongens ook even aan de baan. Maar het is keiswaar dus. Ja. ja. En onregelmatig. Het is een uur, soms een uurtje werk en anderhalf uurtje slapen, een uurtje werk en een uh, uurtje slapen. Uh, dat ritme. Wat is het, het is een 24-uur ja. cyclus. Hoe moet ik ja. dat zien? Een paar uurtjes op, een paar uurtjes af? Ja, je stoomt, uh, je, je vaart naar de visgebieden toe. Daar gaan de netten onder water. En dan is er een bepaalde regelmaat. Hoe vaak je je, nou, hoeveel tijd je je netten boven haalt. Bij ja. ons is dat bijvoorbeeld. Drie tot vier uur, maar bij andere schepen, bijvoorbeeld bonken, was dat anderhalf of twee uur. En binnen die twee uur, dus elke twee uur komen die netten weer, dan moet je en de vis hebben verwerkt, en je moet hebben geslapen, gekookt. Uh, opgeruimd. Uh, alles wat je normaal doet naar de wc geweest. Weet je wel dat. Want iedereen doet alles. Of is er een, het is niet één kok die, uh, zeg maar... Of, nee, iedereen nee, helpt. Nee, iedereen. een van de bemanningsleden is de kok, hey? ja. ja, je doet soms slaapjes van vijf minuten... die lijken dan of je acht uur geslapen hebt. Ja, dat, dat, dat, zo gaat je, je lichaam en je geest er aan Heb werden. je wel eens gehad dat je dacht... Nou, ik, nu ben ik helemaal klaar mee. Ja. <laughs> Na 48 uur en dan laat hij ja. gewoon vier uur drijven uh, om, om, om even bij te tanken. En dan gaat hij weer. En dat komt tegenwoordig eigenlijk niet meer uh, voor. Uh, opvangst, uh, sorteerinstallaties zijn verbeterd. Dus het werken is iets dat lichter geworden. Ja. Maar die twee uurtjes uh, op en af, die staan nog steeds. Hendrik, ben je het als beu. Nee, uh, ja, wij doen, doen tweeënrichtvisserij dan. En het uh, noordelijke deel is ergens tussen Nederland en Noorwegen, zou ik maar zeggen. En dat, is, dat gaat om de vier uur. En ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi en uh, relaxed. Dat, vind ik, uh, dat is net wat rustiger, zou ik maar zeggen. Dat is anders dan in de zuid, hé. Ja, dat is heel anders dan in de zuid. Ja, dat klopt. Dat is, uh, nee, dat is een halen, uurtje en zo. Daar halen we rustig 60 keer in de week, hè? Er zijn nog eurocotters die op zeer moeilijke grond vissen. Ja. Die halen tussen de 80 en 100 keer. Maar we gaan nu niet even. zo wat makkelijke grond van. Ja, dat is dat een domme de aard van de zuidelijke visser. Z zijn er ook wel eens makkelijke dagen dat je dan denkt... nou, ik, uh, ik doe mijn netten neer en verdorie, dit zit helemaal vol. Ja, absoluut. En dat zijn ook de weken... Uh, doorgaans uh, zijn je makkelijkste weken ook de weken dat je het meest vangt. Ja. En je lastigste weken, dus dat het schrale visserij is... door wat voor omstandigheden ook. En dan zit je hier, vooral alle schippers zijn... er gewoon kapotte cifferen van waar moet ik nu zijn. En dan, dan doe je echt geen oog meer dicht voordat je dat gevonden maar hebt. Gebeurt ook eens dat je met, met bijna niks weer terug moet op vrijdag? Dat is wel ja, gebeurd. Ja. ja, dat is wel gebeurd. En dan heb je een slecht weekend, denk ik. Ja, ja. maar goed, dan is het jaar nog niet om. Nee, dat is waar. Maar ik kan me voorstellen... dat ja, baal je toch als een stekker, toch? Ja, ja je, je gaat wel eens naar zee toe... en dan, dan, dan vandaag je in slecht weerperiodes... en dat je gewoon niet eens aan vissen toekomt En dan, dan nee, donderdag zeg je... Hey, jongens, uh, we stoppen ermee. En dan weet je dus dat je dode rekening nog niet eens kan nee, betalen. Dat gebeurt ook. Ja. Aan de andere kant, er zijn dus ook dagen... dat, dat er uh, nou, gebraden haan in je mond heeft vliegen, zal maar zeggen. Niet. Ga je dan ook net op woensdag... Nou, we zitten vol... Uh... We gaan naar huis. Woensdag heb ik nooit gehad, donderdag wel. Ja? Yeah? Ja. Ja, als je te veel... Maar nu hebben we allemaal een, een kwotum. Ik weet niet of we daar nog over hebben. De kwotum is het, hey, wat, we, je vangen, wat je mag vangen. Ja. Wat je mag vangen natuurlijk. He. Ons kwotum is... Nou, er zijn nu zoveel schepen verdwenen in Nederland. Het, het Hollands kwotum komt haast nooit vol meer. Nee. De laatste jaren. Maar ja, de helft van de Nederlandse vloot is weg. Dus je kunt je niet zo snel weg. boven je... Je kunt doorgaan tot vrijdag sowieso, hey, bedoel je? Nederland is een van de landen waar het uh, allemaal correct is uh, geregistreerd. Hey, waar alle, alle andere landen een puntje aan kunnen zuigen natuurlijk. Er wordt niks geregistreerd natuurlijk. Uiteraard niet. Nee, behoeven. weet ik ja, zeker. Ja, hm. zeker. Is dat een gevaarlijk beroep, jongens? Kan. Nog? Ja. ja? Nou, het is, uh, je kan wel zeggen, over het algemeen is het een veilig beroep. Maar er gebeuren nog steeds natuurlijk uh, incidentjes. Heb je al iets meegemaakt? Nou, ik zelf uh, niet, maar uh, ja, best wel recent is er een oom van mij op zee gebleven. En uh, een neef van mij die is uh, met man en muis uh, vergaan. Uh. Stap jij dan de eerstvolgende keer anders op zo'n boot? Nee. Nee, je weet wat je doet. En, ja, net wat ik zeg, dat zijn incidenten. En dat, uh, ja, dat gebeurt. het, uh, Ja, hoort het erbij? Nee, het hoort er natuurlijk niet dat bij. Het zou je er maar... niet bij moeten horen, ja, maar. Ja. Ja, maar het is dan die, die slordigheidjes die erin sluipen. Gewoon die, hetzelfde is dat je iedere morgen hetzelfde stuk rijdt. En op een gegeven moment dan klappen joog en ook een keer dicht. In, uh, voordat je weet zit je in de vangrail. Ik bedoel, dat, dat soort... Risico's lopen er bij ons ook in. Soms kan het ook enorm eentonig zijn. En ja, dan wordt het wel een beetje link. Ja. Het gevaar zit hem in de, in de herhaling. Ja. Ja, Als je iets, iets heel ja. vaak doet, word je minder zorgvuldig. Ja. En bij ons is er een keer een uh, ongeluk met een bom gebeurd. Wij, vangen, ja. wij vissen veel uh, bommen en mijnen nog oh, ja. uit de Tweede Wereldoorlog. En ja. op, uh, op goede reden is er een ongeluk gebeurd met een schip. 6 april 2005. Zit zit gewoon in mijn uh, ja. geheugen uh, gegreft. Maar mijn vrouw is ook jarig 6 april. Dus. Dat helpt ook, ja. Maar, <laughs> maar toen is. Uh, dat schep haalde die bom op. En toen is. Uh, dan komt die bom die zit tussen die vis. En die kwam aan het dek. En toen is de voorontsteking van die bom. Die is ontploft. En toen waren de, de, de schepper zijn zoon dood. Zijn zwager dood. En een bemanningsled dood. Als heel de bom ontploft, dat was een bom van 500 pond. Dan is het hele schep Ja, dan blijft er weinig van schip ja. over. Jeetje. En die ben uh, sinds dat ongeluk gebeurde... zijn er nu ongeveer uh, 3000 geruimd. En word jij daar bang van? Jij ja, vraagt nu niet meer. Nou ja, als ik nu nadenk... ik heb er misschien in mijn carrière wel 100 gevangen. Ja, en dan hey, heb hey, je de mazzel gehad hey, dat, dat ze niet afgingen. Hey. Ja. Dat toen Hitler al goede spullen uitvond in die oh. tijd... Het waren degelijke producten. Zijn ja, een ja, het, ja, die, die waren ik er toch nog steeds. Ja. Kan jij zelf wel eens bang geweest? Ja, maar noem nog. Het, het, uh, voor voor uh, dit we we soort nou dingen ook. ook? Nou, dit is, uh, um, bommen en mijnen <laughs> uh, zijn we natuurlijk wel eens tegengekomen. Uh, bang. Uh, je, je weet op een gegeven moment zo goed wat voor schip uh, je onder je kont hebt. De uh -huh. kwaliteit van je schip, je stabiliteit... Maar ik heb wel twee keer een paar muren naar me toe zien komen... van een metertje of tien, twaalf, geen idee... dat ik daarvan als dit maar goed gaat. Ja. En als het dan goed gaat, dan denk ik, boah, toch een fijn scheepje. Mooi. <lacht> uh, blijf appen naar de Radio 1-hip als je vragen hebt voor onze vissers aan tafel. En zo meteen, Jaap, pulsvissen in quota. Ze dus komen eraan. That pretty little head of yours What goes on in that place in the dark When well, I used to know a girl And I could have sworn That her name was Veronica And well, she used to have a carefully mind of a rope And a delicate look in her eyes These days I'm afraid she's not even sure dream with a wolf at the door that out. is dus Costello bezong hier Veronica, een naam die wij in Nederland natuurlijk ook kennen van het gelijknamige tv-kanaal, Veronica. En dat komt dan weer voort uit de voormalige zeezender Veronica, die jarenlang uitstond vanaf de Noorderney. Een schip dat in de jaren 50 dienst deed als, ja ja, vissersboot in de wateren rond IJsland. Je luistert nog naar de zes ogen van de Vrieslijf vanuit Amsterdam. van het Chinese restaurant Sea Palace aan tafel. Nog steeds mijn zes ogen. De vissermannen Jaap Taans, Klaas Jelle Kofferman en Hendrik Kramer. Zijn jullie klaar voor een paar stellingen weer? Yes. Shoot. Ja, <tie> komt-ie. Uh, Hendrik, in mijn vrije tijd ga ik wel eens vissen. Nee, nee, echt niet, nee. Want met een hengel is dat misschien uh, nee, niet zo spannend uh, ik, dan. ik, dan zit ik in mijn, Dat is voor mij te, niet actief. Dat maar zeggen. Golven. Golven? Ja, dus het heeft, het heeft met golven te maken. Ja, het alleen is toch wel op een, voetling, een helpen andere manier. Ja, ja, ja, ja, Vrije tijd? Ja? Nee, nee, voetbal. Voetbal? Yes. Voorzitter, ja, er, voetbal echt zelf nog. Zelfjarige voetbal. En nu, uh, ja, veel vrijwilligerswerk op de voetbal. En okay. de tijd die ik nog heb dan. Nou. De PR-commissie sponsorcommissie. Ja. Ik heb een voetbalboek meegebracht voor jullie. De presentatiegids van onze club. Kijk. Ja, je ik... moet reclame maken. <laughs> zeker, zeker. Nou, dat gaan we <laughs> dat naar één uh, in ontvangst nemen. Uh, de stelling, uh, volgende stelling. Een goede Zeeman heeft een tatoeage van een anker. Langelle. Nee, uh, Marlijn de Tovenaar en Toet de Gamon. Dode masker. Dat zijn ah, okay, ik zag hem even niet aankomen. Maar <laughs> <ben> mooi, maar lijkt <laughs> het over naar een toe toeterkamer. Uh, Jaap, akkert je ergens? Nee, niks. Hendrik? Nee, sorry. Ik heb nog ineens mijn trouwring aan. Ik wou <laughs> zeggen, en ook geen uh, oorbellen. Nee, ja, uh, daar heb gedacht, ik al uh, maar... uh, rare dingen van gezien. He, als je op zee zet de boete. En je zet me... Wat uh, is boete ook alweer? Boete en breien. Als er een ja. uh, gat in het net zet om dicht de ah. te maken. En daar heb ik al uh, meegemaakt, omdat mijn broer... Uh, zijn hand openhaalde. Dus daar heb ik hem maar in Huisde... ah, nee, okay. een kastje gelegd. Ja, verstandig. Verstandig. En daar laat het bij mijn leiden Tovenaar en Ik uh, De volgende stelling. Ik heb wel eens medelijden met de vissen die ik vang. Ja. <lacht> ja. Ja, dat is een goeie. Zou kunnen. Ja. Ja, dat is door je vak en je beroep. Uh... Jij kan het ook niet verwachten dat je ja zou zeggen. Kruintjelen? Nee, ik jaag en uh, dus... Uh, ook nog, golven, uh, ja, jagen uh, ja, en toeterkamer. Uh, ja, we krijgen een mooi ik, goeie, ik heb leuke vrienden. Nee, aaibereidsfactor uh, in dit land. En met betrekking tot dieren, uh, daar slaan we echt in door. Hendrik? Nou, nee. Ik heb uh, medelijden met uh, varkens die uh, nooit in dag zien. En kippen die nooit in dag zien. Maar de visjes die een uh, prachtig mooi vrij leven hebben gehad. En die vervolgens in mijn uh, liefdevolle handjes eindigen. Nee hoor, daar heb ik geen medelijden. Dat is een goede van... Uh... Van Kramer, om te zeggen over de varkens. De varkens worden geëlektrodeerd nu om deuk te maken. En wij mogen niet elektrisch vissen. Ja, Dat kan toch niet? We komen er zo op. Ik doe nog even een stelling. Uh, als je nooit op een vissersboot hebt gezeten... dan moet je ook geen beleid over het vak maken. Hendrik? Nee, dat uh, nee, ben ik niet mee eens. Beetje kort door de bocht, maar ja. één of twee weken is in november mee. Zou geen kwaad kunnen. Uh, Carola Schouten, als je luistert. Uh, ja, beneden. deze uitgenodigd. Uh, ja, ja. ja, maar ze heeft al uh, gevoeld in de bak he, van de Puls. He. Ze heeft gevoeld in de bak ja, van de Puls. Met en de en Pulsbak, uh, Carola. Ja, pulsbakje? Ja, ja. Wat zei ze? Nee, dat, dat alles meeviel. Ja, dat toch? was maar uh, ja. he, En van de week is Mato geweest bij ons uh, op Stellen Dan. Dat hoorde onze redding. Ja, dat hoop je. En dat hopen we wel. Um, even kijken. Uh, Vraag van de app van Jelle, Jelle Bok. Zouden jullie iemand aanraden om een eigen vissersboot te kopen... en een eigen zaak te starten? En kan dat, kan dat überhaupt nog in deze tijd? Financieel gezien denk ik dat het gewoon niet meer haalbaar is. Uh, voordat je een nieuw schip uh, laat bouwen bij 5 miljoen euro kwijt... Je moet je op je licenties. Dus dat wordt een hele lastige. Maar als je van een beetje avontuur en een beetje uitdaging houdt... Ja, je hebt een beetje geld. En dat je hebt een beetje patiënten. Ja. Ja. Uh, en dan heb ik nog Dirk Kruik vraagt aan Jaap Thunis. Speciaal voor jou, Jaap. Echt waar. Dirk, Wat... Dirk... Kruik. Nee, nee. <laughs> Wat vind je van gesloten gebieden op zee? <laughs> gesloten gebieden, ja. Zit er die dat kant... site ook die ik niet snap? Of, uh, collega. Dat is <laughs> nee, okay. dus de collega he, van onze club EMK. Oké, oké. Van de gesloten gebieden, ja. Dat wordt natuurlijk dramatisch voor ons. He. Maar even heel kort het... uitleggen wat het is. Voor ja, wie dat ze, ze gaan op zee- natuurgebieden sluiten. Ja. Dat wij er niet meer in mogen vissen. Ja. He, ze hebben ooit uh, de schoolbox gesloten. Boven de eilanden. In de jaren... moet ik kan Klaas Jelle... 90 80 daar hebben ze boven de eilanden de schoolbox ingevoerd. Nee, ik vertel het elke week met mijn rondleidingen mm -hmm. op uh, Stellendam. En dat was niet zo'n goed idee voor wat jou betreft. Nou, daar is het nog dooier als op een kerkhof nu. Oh, dus nee? het, het werkt contraproductief ja, ja, weet ja, ja. ja, okay. ja, zich. Zijn... Ik vest het daar nooit, maar daar weten Maar wel wat. Mijn carrière is uh, ter hoogte van Eschberg uh, begonnen. En uh, toen de tijd nou, ja, per week uh, 30.000, 40 40.000 kilo vis uh, haalde je daar weg. Ja. En het gebied uh, werd gesloten met uh, de gedachte van, nou, dan kan het bestand nog groter groeien. Maar die vis is uit dat gebied weggetrokken. Maar hoe kan dat dan? Met die vis ja, denk oh, niet. Uh, wordt hier niet meer gevestigd? Ik stukje, ga eens een deurtje verder kijken. Nou, een ja. stukje bodemberoering kan dus uh, ook positief uh, okay. zijn werk doen, ja, ja. je creëert uh, voedsel, en ja, dan is er de angst van ja, als daar te veel school zit door die visserij, dan heb je een monocultuur, is iedereen in paniek. Ja, nu zitten er alleen zeesterren. Dat is volgens mij ook Als... een monocultuur. Ja. Maar ja, goed. Ja. Als de boer zijn land niet ontploft, groeit er ook niks. Geen. Op strand groeit er ook geen sla. Ik heb nog een uh, vraag die meerdere keren binnenkomt. Zijn mensen kennelijk ja. heel benieuwd daar? Rut Nijhoff vraagt het, Frank Buiten, Peter Dingelhoff. Wat is het meest bijzondere dat jullie ooit hebben opgevist in je netten? En dat bedoelt, de, bom, de bommen hebben we al gehad in de gelaten, maar verder gekke dingen. Los van uh, de mooie stukjes barrensteen... Uh... Heb je nog opgezocht, uh, Joppen? Uh, oh, volgens ja. mij was het een, uh, een haringaai die uh, wij ooit eens in de net een uh, ja. per ongeluk hebben uh, Dat Heb ik ook gevangen. En, en ja, een beest van 2,5 meter die uh, echt niet mee wilde werken nee. om, uh, ja. om overboord gezet een te worden. Een soort wordt. old man in the sea verhaal. Ja. Dit, uh, en we vangen ja. nu veel uh, mammoet, botten en kiezee. Van de oh ja. manboet-tijd. En die leeft in, in de zuid heel erg uh, zeer veel manboet uh, kiezen ja, botten. meer dan in de noord, hè? En nu met het elektrisch vissen. Dat is heel uniek. He. Dan kan je zien dat wij de bodem minder omploegen. Ja. He. Wat de natuurmeisjes nog steeds in geloven natuurlijk. Dat wij veel minder van die botten en kluiven vangen nu. Bij ons heb je een, dat uh, verza jammer, een verzamelaar. Dat is hey, die man die komt elke week kijken aan boord in, uh, die heet Komertanus, maar wij noemen hem Kommerkluif. Ja, die, die, maar die baalt van dat Pulsvins. Ja, die, maar die, ba krijgt hey, geen die baalt eigenlijk weer. Uh, wij vangen de, dat is onvoorstelbaar uh, zo weinig dan we die nu vangen. Okay. Hendrik, heb jij wel iets, iets geks in je netten gehad? Nou, we hebben een keer een uh, reddingsboot. Maar, ja, die we mee we een reddingsboot? Ja, maar die hebben we opgepikt op zee. Dus oh. die hadden we niet echt in de netten. En, uh, nou, ik heb een... Uh, Vorig jaar een, echt een hele mooie grote helbot uh, hebben gevangen. En die uh, kun je op mijn Instagram uh, kun je zien. En jij kan staan ook. Zeg maar gelijk kom... even wat je Instagram account is. <laughs> uh, kun je er eigenlijk nog een beetje goed van leven tegenwoordig visserij? Ja, want sinds uh, 2015 is het gewoon booming. Uh, vraag naar vis is gigantisch gestegen. Uh, brandstofprijs is natuurlijk uh, ja, goed betaalbaar... Uh, onder, en dan met alle innovaties die de visserijsector ja. daarop uh, los heeft gelaten... is het gewoon een fantastisch uh, lonenberoep. beroep. Ja. Maar het snijdt nu aan drie kanten. De gasolie, we verdraaien de helft van de gasolie. Ja. De gasolieprijs is zeker een derde. Eeuw. Want die olieprijs is ontzettend... Jullie verstoken zoveel olie dat dat echt een groot component is... Ja. Van, van je boekhouding. Ja. Nou ja, Vroeger verstookten wij toen wij nog... Uh, wij hadden één schep op Pols en één schep op traditionele wekkerkettingen... waar het Eerste bedrijf in heel Nederland, die dat had. Mm -hmm. En dat ene schep verdraaide 12.000, tussen de 10.000 en 12.000 euro per week op 100 euro meer. Ja, dat is on ongelooflijk. Wat daarin gaat dan? niet ja. de traditionele boomkort dat is 38.000 liter. En die met puls, dat is 18.000 liter. Dat is... Dat is uh... De helft van, van de Ja, meer dan 50%. Ja. En en dus het, dus meer, minder 60% CO2 ook minder. Het, het gaat dus goed uit het mist net aan drie kanten, zeg jij. Um, en de uh, vestprijzen bedoel ik, hè? dat daar de. De derde, de kant, de, de, de, de derde <laughs> kant van het mes. Maar er zijn ook bijvoorbeeld steeds meer viskwekerijen. Uh, Heeft je, heb je de sector daar last van? Uh, ik, uh, ik denk van niet. Ik, uh, ten eerste, je hebt een uh, groeiende wereldbevolking. Uh, dus de voedsel moet geproduceerd worden. En uh, ik zie het altijd van, uh, ja, laten ze maar drie keer in de maand, uh, iedere week, een, uh, een kweekvisje eten. Eén keer in de maand een wildgevangen visje. Laat eerst de consument maar één keer in de week aan een visje krijgen. Dat u, ja, precies. Dus, uh, ja, ja. En dan is het echt een win-win situatie. Hendrik, denk je, je daar ook zo over? Ja, ik denk niet dat, uh, ik denk niet dat, dat, dat uh, ja, concurrentie voor ons is. We moeten we het inderdaad niet zien. En, uh, ja, kweek en wild dat is, zijn twee hele andere takken van sport. En, uh, de, mensen wie er, wie, wie, de fijnproevers die, uh, die weten dat. Twee jaar geleden is, was volgens mij voor het eerst... dat er meer uh, kweekvis uh, werd geconsumeerd en uh, vermarkt aangevoerd. Dan, uh, dan wildvang. Dus die markt die groeit nog steeds. Ja. Ja. Die auto heeft daar al ingehaald, eigenlijk. Ja. Zeg je. ja. Okay. ja. ja. Uh, maar toch gaat het goed. En dat komt deels dus ook door die pulsvisserij. En laat daar nou... veel over te doen zijn de laatste weken. Want, Jaap... Nou ja, de, ja wil het je, je hebt het gehoord. In Straatsburg is de stemming natuurlijk uh, helemaal verkeerd afgelopen. Ja. De, de, Europees het Europese parlement dus zegt we willen er vanaf. Ja. ja, dat is meer door lest en bedrog gekomen natuurlijk. De, waarom vermoed je dat? Wij hebben een prachtig pulsbakkie en die mogen in Straatsburg niet naar binnen natuurlijk. Het is jammer dat ik er niet bij was, want dan hadden we gewoon naar binnen gereden natuurlijk. Oh. Maar goed, het zal niet alleen een pilsbakkie nee. uh, uh, hebben gelegen. Wat, wat, wat zijn de argumenten, Hendrik, van, van de tegenstanders... in het Europees Parlement? Nou, dat is echt op, uh, op fake news inderdaad is er gestemd. En uh, niet op uh, wetenschappelijk onderbouwde redenen. Zij zeggen uh, nou ja, dat, dat ze gefrituurde vis, om het zo maar te zeggen, vangen. En er worden, werden dan foldertjes verspreid. En zij zijn dan Franse vissers. Of Franse vissers, maar binnen uh, waar, waar gestemd werd, daar uh, lagen folders met uh, uh, vissen en waar die dan de skeletten van zag. En nee, dat is uh, echt, echt puur op, op, uh, op fake news. Uh, Wat zij ze ze beweren dan: um, uh, als, er, als die puls gebruikt wordt, dan, uh, ja, dan zie je alleen nog maar door vissen Eigenlijk alles, ja, precies. alles gaat dood. Ja, ja alles gaat dood. Ja, maar ook de micro-organismen, uh, alles. Uh, wordt geclaimd dan als dood te ja, zijn. We bewijzen in de laatste vier, vijf jaar... Uh, in ieder geval op de Nederlandse kusten en in het Duitse bocht... dat dat niet het geval is, want die vis die blijft er komen. Die bestanden die groeien nog steeds. Uh, waar de Franse vissers dus deze onzin vandaan halen... komt ook nog eens een keer bij dat onze Nederlandse pulsvissers... daar niet eens ja, vissen. Dus dat, dan is, dan nog, dat is nog het hele wrange van de, van de hele situatie. Wij, wij mogen niet met die puls, dat is een ontheffing ja. voor Nederland... Die mogen niet beneden de 51 graden. Dat en waar, is, ligt die, waar ligt dat de ongeveer? Die 51, 51 graden, graden, dat is uh, het, op, op het nauwste gedeelte van het kanaal, kan ja. ik maar zeggen. Ja. En, en de noordelijk mogen we niet hoger dan 55 graden. Dus uh, jullie komen er van Terug zeg ik. ik ga ervan uit dat alles wat jullie zeggen hartstikke waar is. Dus gesteld dat dit uh, zo is, hoe kan het dan dat het Europees parlement dat zo anders ziet, denken jullie? Ja, goede lobby's van de tegenpartijen die het spelletje ja. gewoon slimmer gespeeld hebben. En bij, als je praat over lobbyisten, uh, daar zitten lopen jongens die 150.000 euro per jaar uh, bij elkaar schrapen. En daar al een jaartje of tien lopen. En uh, de Nederlandse sector, ja, ook wel een beetje ons eigenemige uh, dingetje. Ja. Maar uh, wij doen dus niet aan lobbyisten. En, en dat spelletje moet tegenwoordig steeds maar, maar, maar, ik, meer oplossingen vinden. Ja, er is tien jaar geleden afgesproken dat een land uh, 5% uh, uh, van de vloot met pulstechniek ja. uh, mag, mag uitrusten. Uh, en voor wetenschappelijk onderzoek mag dat dan opgehoogd worden met ontheffingen. Uh, maar Nederland, uh, even kijken, niet 5%, maar 28%. Misschien ook wel wat fors, Hendrik. Ja, misschien wel, maar kijkend naar de, uh, de noodzaak in de tijd ook van die ontwikkeling om die vloot overeind te houden. Wat ook uh, eigenlijk in Den Haag de wens was, wat in Brussel de wens is geweest. Europese Visserijfonds, dat stimuleert uh, innovaties in de visserijsector. We hebben een uh, ruim tien jaar visserij-innovatieplatform hier in Nederland gehad, uh, ondersteund door de Europese Unie. En als er dan bepaalde innovaties uit voortkomen... en ook nog met de resultaten die ze met zich meebrengen... Dan is het natuurlijk wel verdomde wrang als, als dat klokje ineens weer teruggedraaid wordt. Hendrik, ben je er nou ja, bang? Ben je niet uitgevallen, denk ik. Maar de, kijk je er met angst en beven naar de, de dag dat het pulsvissen verboden wordt? Nou, ik ben wel benieuwd uh, welke kant het... als dat het geval is dat je ja, eigenlijk terug in de tijd moet, inderdaad ben ik wel bang wat, uh, wat de uitwerking daarvan zal zijn. Ja, en uh, gaan we dan... Ja, we hebben... Uh, ja. Je zegt toch ook niet, we gaan... Uh, we hebben hartstikke zuinig auto's nu. Uh, rijden, of zogenaamd. Volgens mm -hmm. hebben we het net al aangehaald. <laughs> maar uh, als je dan weer zegt, ja, dat, dat er, de, de Teslas moeten eruit bijvoorbeeld... Ja. Ja, dat is toch, is toch heel. Ja, dat gaat tegen al je uh, al natuur in. Ja. Ik, uh, ik kan me niet maar wat voorstellen. Wat zou dat voor jou voor consequenties hebben, denk je? Nou, ik, ik zou bang. Of ik, ik ben voor, mij, voor mezelf bang dat de visserijdruk weer omhoog gaat. omdat je weer allemaal teruggaat naar uh, Boncore. Uh, is dat goed voor een visserijdruk? Wat is de visserijdruk precies? Nou, dat je intensiever gaat vissen. Terwijl met, met, puls, uh, met de nieuwe Pulsvisserij is die visserijdruk eigenlijk omlaag gegaan. En is het bestand eigenlijk uh, gegroeid. Dus we hebben het nu goed voor elkaar in de Noordzee met z'n allen. We verdienen allemaal een dikke boterham, we hebben het goed. Ja, ik hoop dat alles zo blijft zoals, zo blijft, zoals het is. In, ja, is, is, is, is. Is er nog tegen te gaan uh, in, in Europa? Vroeg trouwens ook Bas G. Roefs zich af, ziet u nog mogelijkheden om een Europese bottenpulsfeestrijd tegen te gaan? Nou ja, daar zijn ze nu druk mee bezig. We hebben gelukkig de minister achter ons staan. Eén van de week is er een delegatie Kru ja. uh, op Stellendam dat doet het best, maar Isabel, maar één van de 28 ministers. Ja, maar ja, en de, en nu is die andere minister daaruit, uh, uit Spanje, hoe heet die, Mato... Dus, Mato? Ja, is van de week geweest, uh, is op Stellendam uh, bij de Pulsbak geweest. En was hij om? Ja, hij, hij vond, ja, het was maar een trelling. Hij dacht dat hij... eerst zou wie zijn hand er niet in steken... maar dat heeft hij toch gedaan. En ja. hij had er nog een, een Pool bij hem... en een ene Duitsland bij hem. En toen zijn ze naar de minister uh, gegaan... Ja. Uh, van dan vandaan. Zei ze naar Scheveningen. Toen hebben ze een overleg gehad met uh, Carola. En hoe het dat af gaat afgelopen... Uh, ja, Dat dus heeft... blijft een beetje onzeker. Ja, hey? we momenteel natuurlijk uh, intens contact uh, gezocht met ook Franse wetenschappers, uh, die dus uh, bij deze onderzoeken uh, meer betrokken gaan worden. Maar ja, als je dan kijkt... Uh, als een, een normale Nederlandse ambtenaar of minister een hand in zo'n bak uh, steekt... en die zegt van, oh, het is net of ik in een glaasje Rood uh, mijn hand steek. En een Fransman doet het en die ligt daar nog net niet de stuiptrekkingen uh, te maken... als een uh, een of andere verdwaalde voetballer oh, die er zo'n keer... Uh, ja, dat, dat soort die, die maar Die maakt echt dat, een schwalbe om aan te tonen ja, dat het wel degelijk pijn ja. deed. Ze zouden op het uh, voetbalveld niet meer staan met hun gedrag gewoon. Klaas -Gelle? Accountant, nee, consultant moet ik zeggen. Ja. Komt er nog een dag dat jij aan gaat monsteren op een vis Nee. Nee. Nee. Ik, heb nu, nee. ik heb nu denk ik een uh, compleet andere rol uh, gekregen voor mezelf. En uh, ja, daar probeer ik mijn draai in te vinden. En ook ter ondersteuning van de visserijsector. Ik ben uh, voorzitter van de Stichting Visserijdagen. Holland Visserie Event. Later dit jaar organiseren we een uh, visserijbeurs op Urk. En ik ben... Uh, visserijadviseur bij Stichting de Noordzee. Kijk, nog zeer betrokken. Ja. Of het nou om vissen in Noord of de Zuid gaat, Jaap. Ja. Uiteindelijk zijn we allemaal broeders. Toch? natuurlijk. Ja. <laughs> Mag ik jullie heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. Vissermannen Jaap Tanis, Klaas Jelle Kofferman en Hendrik Kramer. Volgende week is er weer een nieuwe tafel met zes nieuwe ogen. En zo meteen op Radio 1 de wereld van BNN-FARA. Wouter Bouwman, ja, ja, de Gooise reuze zelf, die heeft het daarin... met zijn Nederlandse correspondenten in het buitenland... over klimaatverandering, opvallende rechtszaken en het songfestival. Ja, verdorie, dat komt er ook weer aan. Welen met zijn gemekker. Nou, dat en meer na het nieuws van 1 uur. Ik wens je een prachtige nacht.